Door Al Begens met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk Nederland is het in Brussel bereikte migratieakkoord. Volgens de organisatie is Europa steeds meer gericht op het afweren van vluchtelingen... in plaats van op maatregelen die vluchtelingen beschermen. De EU houdt vast aan het sluiten van de grenzen... en er is geen oplossing voor het gesol met asielzoekers op de Middellandse Zee... zegt Vluchtelingenwerk. De Internationale Organisatie voor Migratie en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR... zijn juist positief... Wel zijn ze benieuwd naar de details. Voor de Libische kust is een boot met migranten omgeslagen. Zo'n 100 opvarenden worden vermist. 14 migranten zijn gered. Het ongeluk gebeurde ten oosten van de hoofdstad Tripoli. Het is onduidelijk waarheen de omgeslagen boot onderweg was. Ook is niet duidelijk waar de boot was vertrokken. De Libische kustwacht onderschepte ook twee migrantenboten met 200 mensen aan boord. In Irak zijn vandaag 12 IS-gevangenen geëxecuteerd... Ze werden opgehangen na een oproep van premier Abadi. De premier wilde zo wraak nemen voor de moord op acht leden van de veiligheidstroepen. Hij riep de president op de executiebevelen te tekenen... van alle ter dood veroordeelde en uitgeprocedeerde jihadisten. De acht leden van de veiligheidstroepen waren vorige week door IS ontvoerd. Woensdag werden hun verminkte lichamen gevonden in de buurt van Bagdad. Arantja Rus moet het in de eerste ronde van Wimbledon opnemen... tegen zevenvoudig kampioen Serena Williams. Kiki Bertens en Robin Haase hebben een stuk gunstiger geloot. Bertens moet tegen de nummer 715 van de wereld, Barbara Stefkova uit Tsjechië. Robin Haase speelt tegen de Roemeen Marius Kopiel. Die twee speelden één keer eerder tegen elkaar toen verloor de Hagenaar. Wimbledon begint komende maandag. Het weer vandaag zonnig, de wind waait uit het noorden, vooral aan zee soms krachtig. Het wordt 21 graden in het noorden, ruim 28 graden in het zuiden. Het weekend wordt erg zonnig en warm. Temperatuur ligt overdag tussen de 25 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Risking need highest floor of the bow Ala la la la long, long, long, long, long, long. Come on. Ala la la la long, ala la la la long, long, long, long, long. And that's no lie Smile and gave me a vaginite sandwich. And he said, I've come from a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 het belangrijkste is heb ik het meest gemist de kleur van je haren de kleur van je ogen die straalt Let's get Zandvoort ook op, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. 45. ZFM, zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen.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 I'll you